Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Estland heeft de NAVO-lidstaten bij elkaar geroepen voor een spoedoverleg... na een schending van het luchtruim door Russische straaljagers. Gisterochtend vlogen drie toestellen het luchtruim van Estland binnen. De NAVO noemt de schending wederom een voorbeeld van roekeloos Russisch gedrag. Het Kremlin beweert niets verkeerd te hebben gedaan. NAVO-lidstaten overleggen er begin volgende week over. De Poolse luchtmacht meldt dat het vannacht ook vliegtuigen op liet stijgen... vanwege Russische drone op buurland Oekraïne. Een wereldwijd verdrag om oceanen te beschermen wordt volgend jaar van kracht... Marokko heeft het verdrag als 60ste land goedgekeurd en dat is genoeg om het in werking te laten treden. Over het verdrag is bijna 20 jaar gesproken en pas twee jaar geleden werd er een akkoord bereikt. Het moet internationale wateren aanwijzen als beschermde zeegebieden en schade aan het zeeleven herstellen. Door gebrek aan regels is een groot deel van de oceanen kwetsbaar voor overbevissing, klimaatverandering en diepzeemijnbouw. Nederland heeft het verdrag niet ondertekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een schip... waarmee volgens president Trump drugs werd gesmokkeld. Bij de aanval op zee ten zuiden van de VS vielen volgens Trump drie doden. Het is de derde keer in een maand dat Amerika aanvallen uitvoert op schepen... die vanuit Venezuela drugs zouden vervoeren. Inwoners van Hellevoet-Sluis hebben een brief gekregen... waarin het lijkt dat ze compensatie krijgen vanwege stankoverlast van een legale wietkweker... In de brief staat een QR-code waarmee mensen een hotelvoucher en twee voorgedrainde joints zouden kunnen krijgen. De gemeente waarschuwt dat de brieven nep zijn. Onlangs oordeelde de rechter dat de wietkweker de stankoverlast moet beperken. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking en buien met kans op onweer. Voor de regen uit wordt het 21 tot 28 graden. Morgen enkele buien en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zijn bij knooppunt Bad Hoeverdorp... nog wel drie rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A9, Diema Amstelveen bij Amstelveen nog bijna 10 minuten oponthoudt. Ook 10 minuten verdraging op de A10 bij Amsterdam Oud-Zuid. En op de A10 bij de Koentunnel ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Do what I can do to make a dream or two come true. If you be, my if you be mine.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 Voor niets had ik een oplossing, behalve dan.